A'udhu billahi samial 'alim minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bestebhooders, sisters, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. the de komende weken zolang de Ramadan nog duke. Insha'Allah staan uh, in het teken van een belangrijk onderwerp. Namelijk, welke gevolgen hebben de zonden die ik pleeg? En is het voldoende om vergiffenis te vragen en berouw te tonen... en is daarmee dan de kous ook af? En laat ik mijzelf niet regelmatig verleiden tot de gedachte... dat Allah subhanahu wa ta'ala barmhartig is en vergevingsgezind is... Waardoor ik sneller geneigd ben om te zondigen en minder snel geneigd ben om berouw te tonen. Met andere woorden, hou ik mezelf niet vaak aan het lijntje met valse hoop. En hoe maak ik onderscheid tussen valse hoop en correcte hoop op de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala? En dit gaan we doen aan de hand van het boek van Ibn al Qayyim al-Joziah. Het boek heet Al Jawab al el Kafi Sa'ala ash-shafi, oftewel, even vrij vertaald, het verzadigende antwoord euh, op degene die vraagt naar het helende medicijn. En het boek is zoals de titel luidt, dus een medicijn, een medicijn voor het hart, en een verheldering voor het verstand en een spiegel voor het individu, en een confrontatie met de nefs. Veel van de foute opvattingen die wij hebben over het lijden van een zondig leven en de gevolgen daarvan. Veel daarvan worden in dit boek verhelderd en keer op keer druk je jouw ziel met de neus op de feiten en ontmasker je haar gewiekste plannetjes en ontdek je dingen over haar die je niet wist. En het boek is geschreven als antwoord op een zondaar. Iemand... Die bij Ibn al-Qayyim rahimahullah zijn beklacht kwam doen. omdat hij zich had vergrepen aan een zonde. En de zondaar, uh, of de zonde die hij, uh, waar hij mee beproefd was. is verliefdheid. En dan de haram versie van uh, verliefdheid. En de zondaar, die zit met zichzelf in de knoop. en dan vraagt hij aan de sheikh. en ik zal de vraag even voorlezen. ik zal een aantal citaten gaan uh, gebruiken vandaag, zodat jullie ook niet voor de Arabisch, spreken onder jullie. Uh, de geest van het boek ook mee Hij zegt... ...ma taqoolu s-sadatu l-ulama' a-immatu d-deen radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi-baliyyatin wa'alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunya'hu wa-akhiratuhu. Waqad ijtaheda fi daf'iha 'an nafsihi bi-kulli tariq. Hij zegt, hij weet dat de zonde hem naar de afgrond zal leiden. Dit is een vraag van iemand die weet wat de gevolgen zijn van zijn zonde... of in ieder geval... die weet dat het hem op den duur... naar de afgrond zal leiden... zelfs als dat een tijdje op zich zal gaan laten wachten. Want heel vaak zijn de mensen... houden ze zichzelf bezig... en sussen zij zichzelf in slaap... met het idee dat ze zondigen... maar er gebeurt niks. Het leven gaat gewoon door. Sterker nog, Allah... Subhanahu wa geeft jou rijkdom en gezondheid... En jij denkt, nou het zal zo vaak niet lopen met die bestraffing van Allah. Dit is een zondaar die wat bewuster is dan de meesten van ons. Hij weet dat de zonde hem naar de afgrond zal leiden. En hij zegt ook in zijn vraag, ik heb al van alles geprobeerd om er vanaf te komen. En daarom, en het is niet gelukt, en nu slaat hij een noodkreet naar of aan Ibn al-Qayyim. En hij antwoordt met de woorden, Elke kwaal heeft een medicijn. En vandaag gaan wij licht schijnen op de kwaal. En de kwaal is in ons geval niet alleen de zonde op zich. Maar de kwaal is in ons geval ook het gemak waarmee we zondigen. En het is ook onze nalatigheid als het gaat om het tonen van berouw. En het is ook de valse hoop die wij heel vaak hebben op de barmhartigheid van Allah. En het is ook onze uitstelgedrag. Het berouw komt wel. Ik doe het wel een keer. En het is ook... Ja, niet de kwaal waar ik het over wil hebben... ...is ook het gebrek aan reflectievermogen. Wat ons heel vaak kenmerkt. En het is vooral en bovenal onze gigantische onwetendheid... ...over de grootheid van degene die wij ongehoorzaam zijn met onze zon. Dat is eigenlijk een beetje de diagnose die ik van mezelf stel... ...als ik zo naar mijn leven kijk... En ik denk dat velen zich in deze situatie kunnen herkennen. Dit is de kwaal waarvan ik denk dat veel van ons daaraan lijden. Broeders en zusters. Het wordt tijd dat wij de fluwelen handschoenen uit gaan doen wanneer wij onszelf de verantwoording gaan roepen. En het wordt tijd om de persoon in de spiegel heen stevig aan de tand te gaan voelen. Wij leiden een zondig leven. Maar velen van ons wassen hun handen constant in onschuld en proberen op de been te blijven door zichzelf constant te herinneren aan de barmhartigheid en de vergevensgezindheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En die eigenschappen van Allah, die grote geweldige eigenschappen van Allah, barmhartigheid, vergevensgezindheid, die zullen wij zeker niet ontkennen of bagataliseren. Integendeel, wij moeten ten alle tijden geloven. En bevestigen dat Allah subhanahu wa ta'ala de barmhartige en de vergevensgezinde is. Het enige dat wij daaraan moeten toevoegen. Is dat die medaille ook een keerzijde heeft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Nabbi ibadi, enni wa anna huwa al al Deel mijn dienaren mee dat ik de vergevensgezinde en de barmhartige ben. En dat mijn bestraffing de pijnlijke bestraffing is. Dit is de keerzijde van de medaille. Dat de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala... ...heftig is. En dat die ook waar is. Het is realiteit. En het kan betrekking hebben op ons. Al die ayat ...die Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran schetst... ...over de bestraffing. In de hel... Of in dunya. Of in het graf. Al die ayat kunnen betrekking hebben op ons. Het is niet dat we geïnformeerd worden over mensen die dat gaan ondergaan. Allah waarschuwt ons dat dit een bestraffing is die ons zou kunnen gaan treffen. Dit is de keerzijde van de medaille. De gelovige die, baseert, die, die balanceert tussen hoop en vrees. Als hij constant neigt naar hoop, dan verliest hij zijn balans. En... Sowieso is hoop hebben. Zonder voldoende inzet te tonen. Om die hoop ook te realiseren. Dat is niets meer dan jezelf oplicht. Je bent gewoon een dief. Van jezelf. Je licht jezelf op. Laat jouw nefs jou niet beet nemen. En laat de correcte hoop. Al-Raja. Laat die niet overgaan in valse hoop. En dat is el-Amani. Valse hoop. Valse hoop. ...is de hoop om iets te bereiken... ...zonder dat de inspanning geleverd wordt... ...die nodig is om dat doel... ...te gaan bereiken. Je hoopt op vergeving, bijvoorbeeld. Maar je zondigt door. En je vraagt niet om vergiffenis. Je hoopt op het paradijs. Maar je leidt het leven... ...dat leidt naar de hel. Dat is een amani. Uh, ongrijpbare... ...gedachten in het hoofd en in het hart... ...die jou voorliegen uh, yani, dat je wel vergeven zult worden dat jouw plek het paradijs zal zijn valse hoop en je hoopt en je hoopt en je hoopt totdat op een gegeven moment de dood jou overmandt Allah subhanahu wa ta'ala zegt alam nekum maakum, over de munafiqin <coughs> zij roepen hen ja De gelovigen op de dag des oordeels. Als zij zien dat de gelovigen lopen met licht. En licht is heel waardevol op de dag des oordeels. Want er is geen licht behalve degene die Allah licht heeft gegeven. En zij zien dat. En dan roepen ze hen. Waren wij niet met jullie? Stonden wij niet met jullie in gebed? Baten wij niet tarawih samen? Verbraken wij het vaste niet samen? Alam nekun maakum? Kalu bella, Jawel. Maar, jullie hebben jullie zelf bezig gehouden met de verleidingen van het leven. En jullie hebben afgewacht met Toba. Jullie hebben het uitgesteld. Jullie behoorden tot degene die zeiden: Het komt wel. Ik heb nog tijd. En valse hoop heeft jullie begogeld. heeft jullie voor de gek gehouden. Je hebt genoegen genomen met die ongrijpbare gedachten in jouw hoofd, die jou elke keer influisterden dat het wel een keer goed zou komen. Hatta ja'a amrullah wa rakakum billahi al Totdat de beschikking van Allah kwam. En de beschikking van Allah is het besluit dat Hij al heeft genomen toen jij nog. Een bloedklonter was in de baarmoeder van jouw moeder, namelijk de dag en het tijdstip en de manier waarop jij zult overlijden. Correcte hoop, beste broeders en zusters, moet aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste, je houdt van hetgene waarop je hoopt. Ten tweede, je bent bang om het te verliezen. En ten derde, je toont inzet om het te bereiken. En al het andere buiten dit, buiten dit is valse hoop. Dus hopen op vergeving en doorzondigen en toba uitstellen is valse hoop. Want je bent niet bezig om je hoop te realiseren. En weet je, wie correct hoopt op de barmhartigheid van Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in the ladina amen. Degene, Allah subhanahu wa ta'ala zegt degene die geloven. En hijra hebben gedaan en het jihad op het pad van Allah verrichten, zij zijn degene die hopen op de barmhartigheid van Allah. Het zijn degene die werken, degene die hun mouwen opstropen. En Allah noemt niet zomaar daden, dit zijn twee van de geweldigste daden: degene die een hijra verrichten en degene die een jihad verrichten. Dat zijn degenen die, yarjuna rahmatullah die met recht kunnen zeggen dat ze hoop hebben op de barmhartigheid van Allah. Niet degenen die uitslapen totdat de zon hun wekt en hun fejr verkwanselen. Niet degenen die, ja, die de voorschriften van Allah naast zich neerleggen, groot waren ze of klein. En vervolgens zeggen zij, ja maar Allah die vergeeft ons. Dat zijn niet degenen die de correcte hoop hebben op de barmhartigheid van Allah. ...valse hoop... ...beste broeders en zusters... ...is rekenen op de ayat van de rahma ...en de ayat van bestraffing verwaarlozen. Valse hoop... ...is jezelf blind staren... ...op de woorden van Allah... ...qul ya asrafu ala anfusihim... ...la jami'a... ...zeg o oh mijn dienaar... ...die buitensporig zijn geweest... ...tegen zichzelf... ...van hoop niet op de barmhartigheid van Allah... Want waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Zij bestaren zich blind op dit soort ayaat... ...om vervolgens de ayat van waarschuwing te verdoezelen. Bijvoorbeeld... Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...wa'uridu ala rabbika safan... ...laqad jigtumuna kema khalaqnakum yeah. awwala marra... ...bel za'amtum... ...allan naj'ala lakum mou'ida... ...wa wodi'a al kitab Watar al-mujirimi. Watar al-kitab watar al-mujirimi. Mufirkin al-immafi. Watar al-kulouna had al-kitab. La dewu sarira ten wala kabira. Illa aksaha. Watadja douma alilo harde ra. Watar ahada. We verwaarlozen dit soort Ayat, En als we ze lezen. Dan denken we dit gaat over anderen. Dit gaat over de, de onrechtpleger. Daar hoor ik niet bij. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En zij zullen voor jou heer, in rijen worden opgesteld. Voorzeker. Jullie zijn tot ons gekomen zoals wij jullie de eerste keer hebben geschapen. Naakt. Blootvoets. Onbesneden. Zonder bezittingen. Totale hulpeloos. In totale wanhoop. Zoals je de eerste keer ter wereld bent gekomen. Je stelde niks voor. Op die manier keer je terug naar Allah. Het maakt niet uit welke positie je nu hebt ver, uh, verworven. Het maakt niet uit wat nu jouw maatschappelijke status is. Je keert terug als een wanhopig wezentje. Wat niet eens kleding op zijn lichaam heeft. Nee, zegt Allah. Jullie beweerden dat wij voor jullie geen ontmoeting zouden laten plaatsvinden. En als we dit soort ayat lezen... ...en we lezen... ...oh, wacht eens even... ...dit zijn de mensen die dus de ontmoeting van Allah, met Allah ontkennen... ...ja, daar hoor ik niet bij... ...dat zijn de kufar en de moushrikien... ...nee, wij ontkennen misschien niet... ...de ontmoeting met Allah... ...met onze woorden... ...maar in onze daden... ...is het alsof er nooit een hiernamaas is... ...in onze daden... ...die getuigen ervan... ...dat wij dat hiernamaas eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden... Dus, dit is zeker niet een ei die wij over het hoofd zouden moeten zien. En denken: Dit is voor de kuffar en de moshekeen. En het boek, zegt Allah: Het boek van daden zal overhandigd worden. En jij zult de misdadigers in angst zien verkeren vanwege hetgene wat daarin staat. Ze waren het al lang vergeten. Al die zondes die ze zich op de hals hadden gehaald, klein of groot. Ze waren het vergeten totdat ze dat boek kregen. En alles stond erin. Met datum en tijdstip en plek. En als je het in je hoofd haalt. Om te gaan ontkennen. Terwijl het in je boek staat. Dan zal de grond waar je op gelopen hebt. En de handen waarmee je het hebt uitgevoerd. En de voeten waarmee je naar de zonde bent gelopen. Tegen jouw getuigen op de dag des Oordes. Totdat je op een gegeven moment zegt. Wat doen jullie? Waarom getuigen jullie tegen ons? En zij zeggen tegen je... Allah heeft ons de opdracht gegeven om te spreken. Dus je bent volledig hulpeloos op deze dag. Je zult de, de misdadigers in angst zien verkeren vanwege datgene wat erin staat. En zij zullen zeggen... Wee ons... Wat is er toch met dit boek dat niet voorbij gaat aan een kleine of een grote zaak. Of het staat er wel in, of het telt het wel mee. En zij zullen daarin aantreffen wat zij hebben aangericht. En jouw heer doet niemand onrecht aan. Niemand wordt onrecht aangedaan. Je zult dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor daden die je niet hebt gedaan. Dat is rechtvaardigheid. Maar weet je wat rechtvaardigheid ook is? Je zult de verantwoording geroepen worden voor daden die je wel hebt gedaan. Dat is ook een vaak. Broeders en zusters. De andere kant van de medaille is dat er een pijnlijke bestraffing in het vooruitzicht ligt voor de zonda. وَمَنْ En wie Allah en zijn boodschappen ongehoorzaam is. Voor hem is er een bestraffing in het vuur die eeuwig duurt. Zondigheid leidt naar het vuur. En het grootste probleem is dat wij dat weten. Wij weten dat. Maar zoals Ibn al-Qayyim zegt... en ik wil hem hier graag letterlijk citeren. Hij zegt... Tooral, Little Hu Nafsu, wil ik Tikali Allah af uwrabbihi wamafiratihi tara? Wabit Tasweefi bit Tobati tara? Wabit is de farib in tara? Wabit Wabifiril Mendu Bati tara? Wabil Elnitara? Wabit Hijaji bil Kada Ritara? Wabit Hijaji bil Ashbehi wan nova irritara? Wabit Hida ibn Akabi ritara ten Uhrra. Isaac. Verweten. De meeste mensen weten dat zondigheid schadelijk is. We houden onszelf voor. We praten onszelf aan. We houden onszelf voor de gek. Op een aantal manieren. Dat doen wij op een aantal manieren. En dan zegt hij. Dat doen wij. Zoals we net al hebben gezegd. Door valse hoop op de barmhartigheid van Allah. Dat doen wij. Door toba in het vooruitzicht te stellen. Dus jezelf bezig te houden. Met de gedachte dat het berouw eraan zit te komen. Niet het berouw zal ik nu ondernemen. Nee, het zit eraan te komen. Een gedachte die jij... Of, of een, een, een afspraak die je met jezelf maakt. Ik zal het gaan doen. Je stelt Toba in het vooruitzicht. Een van de redenen. Zegt Ibn Al qayyim Waarom wij... Die ayat over de bestraffing. Elke keer over het hoofd zien. En soms doen we dat omdat wij... Is te doen met de tong. Wat wil dat zeggen, is te vaak met de tong? Het kan zijn dat je een moment hebt, hè, dat je hier even zit, dat je in afwachting bent van het gebed, en dat je jezelf dan een engel waant. door is te vaak te gaan doen met je tong. Misschien dat je hart afwezig is. Misschien dat je niet voor de geest kan halen waarvoor je precies is vaak verricht. Maar al-Moham, el, el is de el hei van een persoon die is te vaak En als je opstaat. Voel je jezelf een engel. En denk je dat er geen betere persoon is dan jij op de wereld. Omdat je net vijf minuten in tegen hebt gedaan. Dat zijn allemaal zaken. Die ons in slaap zussen. Die ons in een rafle drijven. Waardoor wij niet. Uh, beseffen. Dat de eierheid van bestraffing. Mogelijk ook op ons. Toepassing zouden kunnen gaan hebben. En een andere zaak. Is dat we misschien extra daden doen. Misschien vast je een keer hier. Op een maandag of een donderdag. Misschien geef je een keer wat uit van je geld. Misschien heb je een keer wat op je naam staan aan extra daden. En je waant jezelf een profeet of een rechtschapende die ja niet geen ander is beter dan ik. Of zegt hij door te, te, te verwijzen naar Al-Qadr, naar de voorbeschikkingen. te zeggen ja maar dit is wat Allah voor mij gemaakt heeft. Dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala voor mij heeft vastgesteld. Dat ik een zondig leven zou leiden. Of, zegt hij, door te kijken naar de anderen die het ook doen. Ja, maar ik ben niet de enige. Ja, maar zolang anderen het doen, dan zal het niet een, een gevoel van urgentie bij jou opwekken dat je verkeerd bezig bent. Als jij hier de enige bent. Die opstaat en een fles wijn opentrekt. Dan zul je de schuld voelen vanwege de, het isolement waar jij in bevindt. Maar als jij hier straks in een van deze hoeken van de moskee... met een van je broeders... een roddel gaat verspreiden over iemand... dan zul jij niet voelen... dat je zondig bezig bent... omdat het gebeurt in groepsverband... en je denkt, ja, maar dit is toch normaal... hij sprak net ook en hij zei net ook iets slechts over hem... en hij en hij en hij. Dus de verwijzing naar anderen... sust jou in slaap... en jij denkt dat je... vrijgewaakt bent van de bestraffing... omdat het iets is wat nu eenmaal... Onder de mensen plaatsvindt. En soms doordat we verwijzen naar de mensen van status of de mensen, het kan iedereen zijn, je ouders, het kunnen de geleerden zijn. We zeggen ja, maar de geleerden die zeggen dit en die hebben fatwa gegeven en die doen zus en die doen zo. Dat zal ons allemaal niet van nut zijn op de dag des oordes. Als je eerlijk bent euh, tegen de persoon in de spiegel. En diep in zijn hart kijkt. En hem streng beoordeelt. Dan zul je zien dat het hele probleem achter zijn passiviteit. En het probleem achter zijn luiheid. En achter zijn zondigheid. En achter zijn uitstelgedrag. Het probleem is dat hij zich veilig voelt. Voor het plan van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al zegt hij het niet met zijn tong. Maar het gevoel, het hart, daar heb je geen macht over. Het hart is het hart. En wat het hart voelt, dat heb jij maar... Uh, uh, uh, aan te nemen We voelen ons veilig Voor het plan van Allah Doodgaan op jonge leeftijd In theorie kan dat Maar het zal mij niet overkomen De bestraffing in het graf Ja dat bestaat, dat bevestig ik Dat erken ik Maar dat zal mij niet overkomen De hel, ja die bestaat Maar die is niet voor mij geschapen. Dat zijn de gedachten die ons bekrijpen Dat zijn de Argumenten of de middelen die de shaitan gebruikt om ons in slaap te sussen. En sommigen zeggen dan ja, maar de shaitan is in de, in de Ramadan vastgeketen. Hoe komt het dat, dat ik in de Ramadan dat soort gedachten heb? Vergeet niet dat er meerdere factoren zijn die jou aansporen tot het slechte. Shayatin zijn daar een van. Maar jouw nefs en nefs al-Ammar De shaitan zit in je. Het slechte zit in je. De strijd moet je voeren in eerste instantie. Of de strijd die je moet voeren is een interne strijd tegen jezelf. Dus, de ayat van al-Wa'id. Denken wij dan. Allah subhanahu wa ta'ala waarschuwt daarmee al die andere mensen die ik ken. Waar ik heel vaak op neerkijk. Huh? Allah waarschuwt die broeder die zijn gebed verkwanselt. Maar niet mij. Allah waarschuwt die zuster die haar hijab niet correct draagt. Maar niet ik. Want ik draag hem wel goed. Allah waarschuwt die ouderen in de moskee die roddelen. Niet, niet mij. En zo zijn we altijd aan het denken. Dat de ayat van Al-Wa'id betrekking hebben op anderen. op, op, op alle anderen behalve op onszelf. En soms zijn die anderen die wij daarvan betichten. In niveau ver verheven boven ons. Neem bijvoorbeeld de ouderen. Wij hebben altijd zo'n. Blik op die ouderen. Onder die ouderen zijn mensen, kan ik je met, zeer, met, met zekerheid zeggen, die elke maandag en donderdag vast. Die alle witte dagen vast. Die hier uren zitten in Tesbier. Die elke maand de Koran uitlezen. Doen wij dat? Voordat je gaat neerkijken op iemand. Kijk naar jezelf, kijk naar je eigen situatie. Kijk naar de, de, de, de precaire situatie waarin je jezelf bevindt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Voor degenen die zich veilig voelen voor het plan van Allah. <tot> Ahlul Voelen <tot> de mensen van de steden zich veilig. Dat de bestraffing van Allah naar hen zal komen in de avond. ...terwijl zij aan het slapen zijn. Of voelen zij zich soms veilig... ...dat de bestraffing van Allah... ...naar hen zal komen... ...in de vroege middag... ...terwijl zij zich aan het vermaken zijn. Ja Ali, jij bent... ...aan het slapen in de nacht... ...en overdag ben jij je aan het vermaken. En dan moet je niet denken... ...ja ik ben aan het werk, dat is... ...ja je bent je aan het vermaken, je werkt... ...voor je levensonderhoud daarmee... ...zorg je dat je leven zo comfortabel mogelijk is... ...en als het aankomt op uitgaven voor Allah... Is jouw hand zodanig. Hè? Allah noemt het vermaak overdag. aboon, zegt Allah. Spelen, vermaak. Dat is wat we overdag doen. Mocht je jezelf voorhouden dat als je op je werk bent. Dat je dan hè? een of andere engel bent die goed bezig is. Het is vermaak. Ben je, voel je je daarvoor veilig. Dat je s'nachts lekker rustig kan slapen. middags Jezelf kunt gaan vermaken. En dat de bestraffing van Allah niet naar jou komt. De bestraffing van Allah kan jou treffen in de nacht terwijl je aan het slapen bent. Kan jou treffen overdag terwijl jij op je werk zit of andere zaken aan het doen bent. Voelen zij zich veilig voor het plan van Allah? Niemand voelt zich veilig voor het plan van Allah... ...behalve een volk dat verloren is. <coughs> en je zult je afvragen, beste broeders en zusters waarom ik vandaag de nadruk leg... op die andere kant van de medaille. Op el wa'id. Op de bestraffing. Op de waarschuwingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Broeders en zusters... iedereen moet naar zichzelf kijken. Herken ik mijzelf in die beschrijvingen... die wij zojuist hebben geschetst? Voel ik mij veilig, comfortabel? is misschien het beste woord, comfortabel. Voel ik mij comfortabel in mijn leven... Toon ik uitstelgedrag. Heb ik zonden. Die ik dag in dag uit verricht. Maar het toba blijft uit. Stel ik het uit. Je kan jezelf de verantwoording roepen. En gewoon vaststellen. Of jij. een wa'id nodig hebt. Of een waad. Of jij de ayat van de rahma nodig hebt. Of de ayat van de adab. Dat kun jij voor jezelf doen. Dat kan niemand anders doen. Jij kent jezelf het best. Jij weet dat wanneer de deur dicht gaat. Thuis. En de lichten uitgaan. En je alleen bent. Jij weet wie jij dan bent. Want hier hebben we allemaal een masker. Hier zijn we allemaal die vrome. Dus jij kunt jezelf beoordelen. En zo ja, mocht jouw antwoord zijn. Ja, ik ben die persoon. Die misleid wordt door valse hoop. Die uitstelgedrag vertoont. Ik ben die persoon. In dat geval weet dan beste broeder en zuster. Dat het beter is voor ons. Dat we iets te angstig worden gemaakt. Totdat we de veiligheid bereiken. Dan dat we iets te veel hoop krijgen. En eindigen in angst. En Ibn al-Qayyum. Rahimahullah. Die zegt. Die haalt hier in zijn boek. Een uitspraak aan van. Al-Hassan al-Basri. En die werd gevraagd. Ze zeiden tegen hem. Ja Abu uh, Sa'id nasna'u hij zei, of die vraagsteller zei tegen hem: Abu al hoe moeten wij omgaan met mensen als wij met hun zijn? Dan maken ze ons bang en maken ze ons bang met ayat van al-Wa'id en met het hel en met de hel en dergelijke. Zodanig totdat onze hart op ontploffen staat. Het antwoord van al-Hassan al bassir hij, zegt, wallahi, je kunt beter, zegt hij, omgaan met een volk dat jou angstig maakt en angstig maakt en angstig maakt totdat je de veiligheid bereikt. dan dat je omgaat met mensen die jouw veiligheid garanderen en vervolgens kom je bedrogen uit en belangt je in de angst. En dat is een fenomeen wat we vandaag heel veel zien. De dawa hè, is ontdaan van alle wat men dan afschrikwekkende elementen noemt. Praat niet over de, het helfie. Praat niet over de straf in het graf. Treed niet in detail over... De bestraffing in het hier Allah subhanahu wa ta'ala is soms zo gedetailleerd. Ik zal straks ayat aanhalen. Praat daar niet over, want je jaagt de mensen weg en het is geen juiste manier. Is het geen juiste manier? Wat deed de profeet sallallahu alayhi wasallam Op de allereerste dag dat hij zijn dawa openlijk presenteerde. Toen hij het gebod kreeg... om openlijk te gaan met de da'wah... het allereerste wat hij zei... toen hij op het uh, uh, uh, Safa ging staan... en de mensen bij hem riep... hij zei... Okay. Ik ben een waarschuwer voor jullie... tegen een heftige bestraffing. Lieg... jouw medemens niet voor... of het nou de kafir is die jij da'wah geeft... of het is de moslim die jij terug wilt halen naar het islam... Lieg hem niet voor... De bestraffing in het Hirnamas is heftig. En dat moet je weten. En hem informeren over de heftigheid van de bestraffing in het Hirnamas is juist barmhartigheid. Jij bent barmhartig met hem als jij hem daarover informeert. De profeet sallallahu alayhi wa Hij was altijd eerlijk. En hij greep altijd situaties aan. Om zijn sahaba te waarschuwen. Als er een mogelijkheid was. Om hen te laten inzien. Wat de ernst van de situatie is in het Yirnama's. Dan deed hij dat. Bijvoorbeeld. In deze hadith die ik ga aanhalen. Van. al barai ibn Azim. Hij zegt. Beynama nahnu ma'a rasoolillah. Sallallahu alayhi sallam." إذ بصر بجماعة فقال على مجتمع اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني deze sahabi zegt, wij waren met de profeet sallallahu En hij zag in de verte een groep mensen en hij zei, wat zijn ze aan het doen? Er werd tegen hem gezegd, ze zijn een graf aan het graven. En hij snelde naar hen toe. En hij ging bij dat graf zitten op zijn knieën. En de sahabi zegt, ik ging voor hem staan om te kijken wat hij zou doen. Om te kijken wat hij zou zeggen. En wat ik zag is dat de grond onder hem... Nat was geworden van zijn tranen. En hij zei toen, O mijn broeders, voor een dag als deze bereid je voor. Voor een dag als deze, bereid je voor. Hij heeft ze niet aan het lijntje gehouden. Hij heeft ze niet een roze kleuren, een, een roze geurige en een manikleurende islam voorgehouden. Hij heeft zich gewaarschuwd tegen hetgene wat ze te wachten staat. En dat zwarte, donkere, koude gat in de grond staat ons nu eenmaal op te wachten. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ons ook gewaarschuwd tegen een ander fenomeen. Wat we vandaag in onze gelederen zien. Namelijk neerkijken op wat, op wat wij beschouwen als kleine en verwaarloosbare zonden. Hij zegt... Wa dhunub, fa ala Hij zei... Pas op... Voor de Muhakkarat. het Wat zijn de Muhakkarat? het Zondes waar je op neerkijkt. Waarvan je zegt... Dit is toch niks. Waarvan je niet eens in de gaten hebt dat het een zonde is. Dat je die aan het verrichten bent. En als iemand je erop wijst... Dan zeg je... ja, Dat doet iedereen. Dat stelt niet zoveel voor. Dat zijn de muhaqqaraten. De ze zegt pas daarvoor op. Want zij verzamelen zich. Bij een persoon. Totdat ze hem zullen vernietigen. Want kleine zonden leiden naar grote zonden. En grote zonden leiden naar ongeloof. En beste broeder. En beste zuster. Denk niet dat je een leven van zondigheid kunt leiden. En dat je zult sterven op het slagveld. Of dat je zult sterven in sujud. Of dat je zult sterven met shahad. Men aasha alasheh. Mate mate shay, Wie leeft op iets zal erop sterven. Wie sterft op iets zal erop worden opgewekt. In die hoedanigheid worden opgewekt. Jij bent de architect van jouw einde. Jij bent de architect van jouw dood. Jij bent de architect van de manier waarop jij op de dag des oordeels zult worden opgewekt. Jij hebt dat in je hand. Hoe je nu leeft, bepaalt hoe je zult sterven. En hoe je sterft, bepaalt hoe je zult worden opgewekt. Dus kijk naar je situatie. En als de dood... ...jou zal treffen in deze situatie... ...weet dan dat het een dood zal zijn... ...die overeenkomstig het leven is... ...wat jij nu aan het lijden bent. En hij zei dus... ...en hij gaf het voorbeeld van een groep mensen... Die waren bijeengekomen op een leeg veld. En zij gingen houtjes sprokkelen. Takjes sprokkelen. En ieder van hen kwam met een takje. Totdat ze een grote hoeveelheid takken hadden verzameld. En die hebben ze in de vlammen gezet. En toen hebben ze hun eten kunnen bereiden. Op dat vuur. En waar bestond dat uit? Uit kleine verwaarloze takjes. Waarvan je zou denken, wat heb ik hier aan? Maar omdat het er zoveel waren... Heb, zijn ze in staat geweest om een vuur te maken dat ook nog zo krachtig was om op te kunnen koken? Dat zijn de mohakkarat het doen. En waarom zeg ik een fenomeen? Omdat dat is iets wat ons treft. Dat zien wij in onze omgeving. We interesseren ons er niet voor en we schamen ons er ook niet voor. Dus die zondes waarvan we denken die zijn verwaarloosbaar, die verrichten wij openlijk, openlijk met elkaar. De gelovige die verkeert altijd in staat van bezorgdheid. En hij verkeert altijd in staat van optimale paraatheid om berouw te tonen in geval van overtreden. De gelovige is verdrietig over zijn zonde. Of ze nu klein zijn of groot. Hij waant zich niet veilig. Omdat hij hè, wat Hassanet hier en daar heeft verricht. Omdat hij een uur in gebed heeft gestaan. Omdat hij misschien weg is gebleven bij bepaalde zonden. Hij waant zich niet veilig. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zegt, Innel Mukmina, Yaga doe noobehu ke annehu kha idun tahte in Yaga for in Yaka Alei, wa innel al Fadjiga, Yaga doe noobehu ke dube bin maga ala anfi, faka alabi hi De gelovige, zegt de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam, is degene die zijn zonde ziet, alsof hij aan de voet van een berg zit. En hij is bang dat die berg elk moment op hem kan vallen. En de verdorvene is degene die zijn zonde ziet. Als een vlieg die op zijn neus is geland. En hij wijft hem zo met zijn hand weg. Dus zie bij welke categorie wij horen. De profeet sallallahu alayhi wasallam Heeft zijn best gedaan om ons voor te bereiden op wat komen gaat. Bellaga risale. Wa al amana. Hij heeft zijn taak volbracht. Maar wij hebben onvoldoende aandacht voor datgene wat hij heeft gezegd. Onze zittingen en onze bijeenkomsten. En onze etentjes en onze ontmoetingen bestaan uit het constant lachen, gieren, brullen en praten. Overmatig praten en grappen maken en dergelijke. Alsof wij, alsof wij zijn verzekerd van het paradijs. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wasallam nog zo heeft gewaarschuwd. Hij heeft ons nog zo daarvoor gewaarschuwd. Hij heeft gezegd. Wallahi. Lahu ta'lamoona ma'a'lam. La dahiktum qaleelan. Wa la bakaitum Hij zegt. En hij zwikt bij zijn Heer. Dat als jullie zouden weten wat ik weet. Dan zouden jullie heel weinig hebben gelachen En heel veel hebben gehuild. En zegt hij. Wa ma taladzettum bin hij zegt, en als jullie dus hadden geweten wat ik wist, hadden jullie niet eens genot kunnen ervaren met jullie vrouwen in bed. En jullie zouden dan de straten zijn opgerend, in toestand van wanhoop, om te vragen aan Allah om ons te redden. Het feit dat we dat niet doen, is omdat wij de kennis niet hebben. Omdat wij onachtzaam zijn. Omdat het ons niet interesseert. Omdat de ayat van al-adhaab ons passeren. En we denken, ja maar dat is toch voor die jen. Dat is de reden. En dat is het probleem, wij weten niet. En als wij weten, dan beseffen we niet. En hij, sallallahu alayhi wa sallam, hij kon de bestraffing in het graf horen. En daarover heeft hij gezegd, als ik niet bang zou zijn... Dat jullie elkaar niet meer zouden begraven. Dan had ik Allah gevraagd om jullie te laten horen wat er in het graf gebeurt. Alleen hij was bang dat we dan vanwege de angst die dat bij ons teweeg zou brengen. Dat we zouden stoppen met elkaar te begraven. Hoe kan je een geliefde van jou gaan begraven. Als Allah jou heeft laten horen wat daar gebeurt in het graf. En hij heeft de hemelreis afgelegd. En hij heeft gezien hoe de zon daar... Zijn gestraft of worden gestraft. En hij zelf was niet vrij van het gevoel van bezorgdheid. Misschien niet voor zichzelf, maar voor zijn om. Constante bezorgdheid. Hij zegt en een bezorgdheid die uh, uh, invloed heeft op zijn leven, die invloed heeft op zijn gesteldheid, hij zegt geven al naan. Hoe kan ik eh, genieten... Hoe kan ik genieting ervaren... Terwijl de bezitter van de horen... De horen al vast heeft. En zijn ogen zijn gericht op de troon van Allah. En hij is in afwachting van het bevel... Om vervolgens direct op de bazuin... Te kunnen blazen. Als je dit weet... Hoe kun je dan nog... Genieting ervaren? En die vraag kunnen wij onszelf ook stellen. He? Ook al hebben wij de kennis niet die de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft, ook al hebben wij niet de gunsten gekregen om te zien wat er in het hiernamaals gebeurt, maar wij kunnen onszelf wel de vraag stellen: hoe kunnen wij genieten? Als wij de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala lezen: "Wa man in de zin Allah, de zin van de zin van de zin van de zin van de de en er wordt op de bazuin geblazen. En wie er ook in de hemelen of op aarde zijn, vallen wezenloos neer. Behalve degene die Allah niet wil. Dan wordt er een tweede keer op de bazuin geblazen. En staan zij op om te kijken. En de aarde straalt in het licht van haar Heer. En het boek wordt voorgelegd. En de profeten en de getuigen worden gebracht. En er wordt tussen hen naar waarheid beslist. En er wordt, geen, er wordt hen geen onrecht aangedaan. Hoe kunnen wij? Geniet. Terwijl wij lezen. wa in minkum illa wa kana ala rabbika hatman maqdiya. En er is niemand, zegt Allah, er is niemand onder jullie die er niet overheen zal gaan. Er overheen zal gaan. Waar overheen? Over Jahannam. Er is niemand van jullie die haar niet zal passeren. Sommigen zullen in eindigen. En sommigen zullen het einde halen. Maar in ieder van ons zal op zijn minst over haar heen moeten gaan. En er is niemand die niet over haar heen zal moeten gaan. En het is voor jouw een besluit dat gevallen is. Er is geen ontkomen aan. Dan zegt Allah. Dan redden wij hen die godsvrezend zijn. En laten wij de onrechtplegers daarin op hun knieën achter. Op hun knieën. In toestand van totale vernedering. En hoe kunnen wij genieten, beste broeders en zusters, terwijl wij lezen? En wie iets doet ter grootte van een atoom aan slechtheid, zal het tegenkomen. Zal het tegenkomen. Niks zal achtergehouden worden. En hoe kunnen we genieten, beste broeders, als wij lezen? En ik heb net gezegd... Allah. Schaamt zich er niet voor om in detail te treden als het gaat om de bestraffing in het hiernamaas. Dat was al genoeg om tegen ons te zeggen, er is een bestraffing. Maar Allah, vanuit zijn barmhartigheid naar ons, om zijn waarschuwing zo uh, acuut te maken, zo urgent te maken, treedt in detail, zodat wij lering daaruit kunnen trekken, zodat wij ons kunnen laten vermanen. Hij zegt... Inna shajarata az-zaqumi ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghli al-hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim en de boom van het zakkoem, en het zakkoem is een boom die ontstaat vanuit de put van de hel, is voedsel voor de zondaar, zegt Allah, net als kokend olie die in de buiken kookt. Net als kokend water. En er zal gezegd worden. Grijp hem en sleep hem naar het midden van het helvier. Giet vervolgens kokend water als bestraffing over zijn hoofd. Proef deze bestraf. Zegt Allah. Jij bent toch de Almachtige en de edele? Voorwaar dit is waarover jullie twijfelen. Dit is waarover je twijfelt. Waarvan je dacht. Dat het jou niet zal treffen. Waarvan je dacht dat het geopenbaard was. Voor die grote zondaars. Die hangen in clubs en shisha lounges. Die drinken en roken en drugs dealen. Dit is waarover jullie in twijfel verkeerden zegt Allah. En dit is heftig. Maar je kunt hier aan ontkomen. En dat wordt in de verse hierna ook bevestigd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt direct hierna. al muttaqina. Fi makamin amin, fi jannatin wawiun, yal basuna min sundusin wa istaba rakim mutakabilim. Qadalik wa zawajnahum bihurinri. Yadruna fiha bi kullifaki hatin amini Layadul kuna fiha al-mota illa mota tal ula. wa waqahum adab al-jahim. Fadlam mir rabbik, dali kahu al-Fawzul adi. Allah zeh du khutsfrihtikh zullen op een veilige plek zijn. We mogen goed begrijpen uit de verse... dat onveiligheid ver te zoeken is in het, het helden. En onveiligheid is een van de grootste gunsten. een van de grootste gunsten. Misschien wel groter dan voedsel en warmte. En dat weet alleen degene die geen veiligheid heeft. Wij weten niet wat de waarde van veiligheid is. Vraag het maar aan de mensen die in oorlog leven. Die niet weten, die niet... die elk moment... eh... Uh, hen een ramp kan overtreffen, die overgeleverd zijn aan de willekeur van tirannen. Alleen zij weten wat, het wat onveiligheid voor een grote gunst is. Allah zegt, de allereerste gunst die jij hebt in het paradijs, is veiligheid. De godsvruchtigen zullen op een veilige plek zijn, in tuinen en bij waterbronnen. Zij zullen gekleed worden in dunne en dikke zijden, zittend tegenover elkaar. En zo is het. Wij zullen hen huwen aan vrouwen met mooie grote ogen. Zij zullen daarin in veiligheid kunnen vragen om alle soorten vruchten. Zij zullen daarin de dood niet proeven. Behalve de eerste dood in het dunia. En zij en hij zal hen beschermen tegen de bestraffing van het helftuur. Dit is een gunst van jouw heer. En dat is een grandioze overwinning. Als we de Koran aandachtig lezen. Dan zien we dat er genoeg aanleiding is om ons zorgen te maken. Wij zijn genoeg gewaarschuwd. Door onze Heer. En als wij die waarschuwingen in de wind slaan. Dan kunnen wij niemand anders de schuld geven van, ons, van onze ondergang. Behalve onszelf. En er zijn. Je kunt je afvragen. Als het zo duidelijk is allemaal. En zo gedetailleerd. Hoe kan het dan dat wij in Lrafle leven? Hoe kan het dan... Dat wij onachtzaam zijn. Dat wij niet. Kijk. Als wij één keer door rood rijden. En we krijgen een boete. De rest van ons leven gaan we braaf stoppen bij rood. Als we één keer een boete krijgen voor onze uh, gordel. De rest van ons leven zullen wij uh, onze gordel dragen. Maar keer op keer zegt Allah. Dit is wat je te wachten staat. Indien je een bepaald pad volgt. Maar we leggen het laatst ons neer en we blijven dat pad volgen. Hoe komt dat? Wat is de reden? Er zijn verschillende factoren die ons in slaap zussen. Ibn al-Qayyim haalt een uitspraak aan van de self waarin drie van die factoren worden genoemd. Hij zegt: Waarop bamo stadra jim lahi wa huwa la ya wa wa wa wa hij zegt, het kan zijn dat een persoon leeft in een istidraaj Een istidraj is dat Allah subhanahu wa ta'ala jou overspoelt met gunsten. En dit is een zaak waar wij ons zeker heel goed mee kunnen identificeren. Want wij worden overspoeld met gunsten. Ik zeg niet dat het geen gunst van Allah is. Maar het kan ook iets anders betekenen. Namelijk, istidraj is dat Allah jou overspoelt met gunsten. Totdat jij... En waarom doet hij dat? Om jou bezig te houden. Terwijl jij op het slechte pad bent. Terwijl jij in zondigheid leeft. Geeft hij jou en geeft hij jou en geeft hij om jou bezig te houden. Zodat jij gaat vergeten. Zodat jij denkt... In het laatste... Ja, aan het eind van de rit denk je, maar wacht eens even, waarom krijg ik dit allemaal van Allah? Allah houdt van mij. Allah, als Hij niet van mij hield, had hij mij niet dit gegeven. Kijk naar nou de mensen om me heen. Kijk hoeveel mensen in Armoede leven. Kijk hoeveel mensen. Dat is die Je bevindt je op zondigheid, en nog leef je in gunsten. Dat is een gevaar. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt. abdu min minad dunya ala, ma nee, sorry, the hadith is. فإن Als jij ziet dat Allah een dienaar geeft van het dunia en geeft van het dunia terwijl hij leeft op zondigheid, weet dan dat dit is is. Allah wil hem bezighouden met die gunst. En de mens... ...die gaat dan denken dat Allah het goede met hem voor heeft... ...omdat hij de poorten van de Rizk voor hem heeft geopend. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...de mens, als Allah hem geeft... ...en dit is de onweting, de onachtzaam... ...die de sunnen van Allah niet kent... ...die kennis van Islam niet bezit... Die niet luistert naar de boodschappen van Allah. Wa maar anders had hij deze hadith gehoord. En had hij geweten dat dit een waarschuwing is van Allah. Dus de onachtzame mens. Hij denkt, zegt Allah. Dat als wij hem geven. En ni'ma geven. En de poorten van de risik openen voor hem. Dan zegt hij. Rabbi akram, Allah heeft mij begunstigd. Nee, zegt Allah. Hij heeft hem beproefd. Met rijkdom. En als Allah hem bij hem wegneemt, de risk, dan zegt hij, oh, Allah heeft mij, heeft mij uh, vernederd. Het probleem is, dat sommige mensen rijkdom en materiële voorzieningen als maatstaf nemen voor rechtschapenheid. Zij denken dan, rijk, ik ben geliefd bij Allah, arm, Allah heeft iets met mij. Nee, Ibn al-Qayyim zegt, hij heeft hem beproefd met gunsten en hij heeft de ander geëerd met beproeving. Rijkdom kan een gunst zijn. Het kan een beproeving zijn. En de beproeving kan een gunst zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus is die Je leeft in rijkdom en goedheid en gezondheid en de kindjes zijn veilig en het huis ziet er mooi uit en je salaris is netjes gestort elke maand. En je rijdt een mooie bak. Je hebt een mooie vrouw. En je gaat drie keer per jaar op vakantie. En je hebt een vakantiehuisje gekocht. En het loopt gesmeerd. En je denkt. Ja. Zo slecht ben ik dan toch niet. Anders had Allah mij wel gewaarschuwd. Hij waarschuwt jou. Door die ni'am die hij jou geeft. Door die gunsten die hij jou geeft. Dat is één. Is die eruit. Twee. Hij zegt. En het kan zijn dat een persoon. Een zondig persoon. Allah heeft hem bedekt. Zijn zonde bedekt. De mensen weten niet over hem. Wie hij werkelijk is. Allah bedekt zijn zonde, Onthult zijn ware aard niet. En de mensen prijzen hem. En de mensen zeggen. Dit is onze hè, voorganger in het gebed. Dit is die en dit is die en dit is die. En ze prijzen hem. En hij denkt. Ja maar wacht eens even. Als de mensen... Hè, ...mij zo zie, dan is het waarschijnlijk... ...doe ik het ook goed bij Allah. Allah zegt... Uh, de, ...hij zegt... ...de bedekking van Allah... ...is een beproeving voor hem. Hij weet het niet. En de derde is de persoon die wordt geprezen door de mens. Heb ik het eigenlijk al even over gehad. De mensen hemelen hem op. Wat een goede zoon heeft die en die. Wat een goede daad verricht hij. Wat een aardige persoon. En hij laat zich hierdoor misleiden omdat hij denkt, ja als de mensen goed over mij denken, dan zal Allah ook wel goed over mij denken. En misschien als hij een beetje kennis heeft, haalt hij ook nog een hadith aan. Dat Allah, wanneer hij houdt van een persoon, dat hij dan de mensen ook laat houden van die persoon. En hij denkt dan, ja de hadith zegt het, uh, uh, de mensen houden van mij dus, Allah zal wel van mij houden. We houden het hierbij inshallah. Volgende keer. Volgende week inshallah. ta'ala gaan wij verder. En dan gaan wij een aantal. Uh, zaken bespreken. Waarvan wij op de hoogte moeten zijn. Een van die zaken bijvoorbeeld. Waar ik het net zojuist even over gehad heb. Dat de dunya Ons misleidt Waardoor wij. Niet inzien dat wij onjuist bezig zijn. En broeders en zusters, uh, ik praat niet tegen discogangers, drugsdealers, uh, ontuchtplegers. Ook natuurlijk, maar ik praat hier tegen mezelf in eerste instantie. De persoon die jullie hier van informatie voorziet over een islam. Ik ben hier niet van gevrijwaard zelf, al praat ik in de Tweede persoon. Dat is puur gewoon een retorische uh, manier van spreken. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik mezelf vrijpleit en jullie daarvan beticht. Het is gewoon retorica. En overigens, we zien dat een qayyim hier heel mooi doen, mooi doen elke keer. En te zeggen, wij, wij, wij. Hij yani, vrijwaakt zichzelf ook niet van deze zaak. Ik praat dus tegen mensen die vijf gebeden verrichten die gewoon hun zaakjes op orde hebben althans aan de buitenkant wij moeten graven in onszelf en kijken en, en onszelf de verantwoording roepen dit is niet een lezing waarvan jij straks kunt denken ah dat was gericht aan die buurman van mij of de buurvrouw van mij die er helemaal niet goed bij loopt en die zijn leven heel, heel slecht in heeft uh, uh, leidt nee ik praat tegen mezelf en tegen jullie laten we dat in eerste instantie even vaststellen dus hoe, dunia, hoe de dunya ons misleidt, waardoor wij gaan denken dat er geen noodzaak is om te veranderen. Dat is één. Twee, dieper ingaan op het verschil tussen al-Raja en el al amani De valse hoop, hoe het onze harten bekruipt. Hoe het onze... Jongens, iemand van ons kan een professor zijn, kan universitair zijn, afgestudeerd. Kan een techneut zijn van... Kalibe. kan een ondernemer zijn die, die, die, die, die miljoenen verdient maar als het aankomt op de trucjes van shaitan is het een peuter die niet weet hoe die moet handelen die wanneer hij een influistering van shaitan krijgt niet in de gaten heeft dat hij wordt besodemiet het heeft helemaal niks met je maatschappelijke status of je intellectuele achtergrond te maken je moet gewoon op de hoogte zijn van wat Allah en de boodschappen van Allah hebben gezegd en dan bewapen je jezelf met kennis, bewapen je jezelf. Dus ingaan daarop, op het verschil tussen, ja, uh, uh, uh, niet, uh, uh, uh, wat zei ik? Het verschil tussen, juist, yes, Raja en Al-Amani en Hussinatwan en el roro Hoe hebben wij goede vertrouwen in Allah en voorkomen wij dat we onszelf misleiden door te veel te vertrouwen op Allah? inshaallah ta'ala gaan we het daarover hebben en dan de week daarop gaan we spreken over een prachtig onderdeel van dit boek. Een prachtige paragraaf in dit boek. En dat is... Wat zijn de sporen die zondes achterlaat. Hij zegt... Het is een laatste citaat waar ik mee afsluit. Hij zegt hier... <coughs> Veel mensen zegt hij... Denken... Dat wanneer zij doen wat zij doen aan zonde en vervolgens zeggen astaghfirullah of ja, niet Toba verrichten, dat dan de sporen van de zonde verdwijnen en dat het een het ander uitsluit. Nee, wallahi, we gaan lezen wat de sporen zijn van de zonde, wat het bij ons achterlaat en ik zal je alvast verklappen, althans, zo ging het bij mij: dat je erachter zult komen dat heel veel van de problemen in jouw leven. Het gevolg zijn van zonde. En niet het gevolg van Jan en alle man die het slechte met jou voor hebben Of de eh, omgeving die jouw goedheid niet gunt of wat dan. Onze zonden zijn de bron van alle ellende. En inshallah in de derde week gaan we daarop in. Vandaag was het belangrijk om even onze mentaliteit te veranderen. Even onze manier van kijken naar ons leven te veranderen. Dat ja, Allah subhanahu wa ta'ala is barmhartig, maar daar tegenover staat dat zijn bestraffing ook hevig is en ook op ons van toepassing kan zijn. Dus dit was even het toneel voorbereiden vandaag. Want dat is ook hoe hij de gaat in zijn boek. Dan willen we volgende week inshallah ta'ala nog een aantal principes verhelderen. De principes die ik zojuist heb genoemd. En die week daarop gaan we kijken wat zondigheid met ons leven kan doen en wat voor schade het ons allemaal kan berokken.